In Smurvenland woont een hele knappe kop. Als er iets kapot gaat, lost hij dat handig op. Het maakt niet uit wat het is, al is het een jaar een stuk. Je moet wel op hem wachten, want hij heeft het razend druk. Knutsel komt zo, knutsel komt zo, knutsel komt zo, knutsel komt zo, knutsel komt zo, knutsel komt zo, knutsel komt zo, knutsel komt zo. Knutsel komt zo, knutsel komt zo, knutsel komt zo, knutsel komt zo Nog eventjes geduld, want knutsel komt zo Hij heeft laatst in zijn eentje de brug gerepareerd Want die stond op instorten, ja alles zat verkeerd Toen hij de brug gemaakt had, toen zei hij tegen mij Ik moet snel lolsmerf helpen, opzij, opzij, opzij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 De Boerensmurf had voor Knutsel een karwei Alle koeien melken die daar lopen in de wei Na twee en een half uur melken was de klus geklaard Hij is nu een eindje rijden op Boerensmurf zijn paard